Nou, knalend nou, begin nou, het dat is, is wel gelukt. Dat is het zeker wel, want uh, we begonnen met de relentless revelations van Ethereal, inderdaad. Daar begonnen we mee. Ik heb er gewoon zelf wel zin in om een beetje in de tweede uur eens dus even flink uit te pakken. En op dat moment, ik stuur dat linkje zo naar, naar iemand toe in mijn MSN-lijst. Van joh, we zijn op de radio, <lacht> ga eens luisteren. <lacht> en ik dat doe. is een hele mooie functie van MSN dat je zo ziet. Luistert nu naar. Ik ja. zie dat dingetje verschijnen. Van luistert nu naar, zie je van mijn zijn antwoord. Ik zie alleen nog maar in mijn MSN voorbij komen. Ah, Daarna zie ik staan. Luistert nu naar Ark en Munnik. Niet of nooit geweest. <laughs> Geweldig. Zo. Ja, nou ja, het is duidelijk dat we ook uitpakken vrienden, want het is het nieuwe jaar begonnen. Ethereal dus, zoals gezegd, met The Relentless Revelations. Uh, goed nieuws voor de fans van Daniel Verbrugge. Hij komt terug. Hij is uh, weer bijna uh, zover dat hij in Nederland uh, is. Niet lang meer. 16 januari komt hij weer terug. Dus dat is dus over dikke een week. Dan is hij uh, gewoon weer in uh, Nederland. Hij doet op dit moment een reis in Zuidoost-Azië. Hij heeft een uh, flink deel van alles uh, wat er met Ethereal is uh, gebeurd helemaal gemist. Ja, zou is hij bijvoorbeeld. Uh, heeft hij gemist dat ze dus van uh, de halve finales naar de finale zijn gegaan. Want daar was hij al niet meer bij. Vervolgens uh, was hij ook al niet bij dat ze de finale hebben gewonnen met Daniel de Jong van Textures. Ja, uh, die jongen heeft het gewoon uh, goed gedaan uh, bij uh, Ethereal. Uh, je hebt het uh, kunnen horen. We hadden Elko uh, van der Meer, uh, de drummer van uh, Ethereal twee weken terug in uh, de uitzending. En die heeft dat uh, uit de doeken gedaan. Hoe dat nou precies zit. En bovendien zijn de jongens dus nu bezig uh, zich voor te bereiden op een tournee in Marokko. Waar? Marokko. Casablanca, daar gaan ze naartoe. Want uh, daar gaan al die grote prijswinnaars uh, naartoe. Want vorig jaar, heb ik me laten vertellen, was ook uh, de Cosmic Carnival daar aanwezig. Ja, die uh, zijn daar ook naartoe gegaan. Uh, dat had uh, te maken doordat ze in 2009 dus de grote prijs wisten te winnen. En afgelopen jaar was het dus Ethereal, de opvolgers dus van, uh, van de Cosmic Carnival. Uh, ja, wat ze daar nou te zoeken hebben met die muziek in uh, Marokko? Ik weet het niet. Misschien dat ze een uh, vervorming van Zendlingswerk gaan doen. Heren, als jullie zitten te luisteren. Misschien heb ik zo'n bang vermoeden dat ze dat wel gaan doen. Uh, nou, zendelingen uh, kunnen jullie daar zeker zijn, denk ik, in, uh, in Marokko. Want ik, ik denk dat ze... Uh <laughs> ik, ik, ik, ik heb het een beetje er nog over gehad, Marcus, bij die, uh, bij dat, uh, die film van uh, Back to the Future. Kijk dat? Ja, van die man die achterover vliegt. Uh, ja, dan Met zie je Marty, Marty McFly. Die komt uh, even bij de professor even binnen. Die gaat dan even kijken of uh, de professor aanwezig is. Maar ja, uh, Marty McFly is nogal een beetje uh, bezig mannetje als het gaat om uh, het spelen van de gitaar. We praten over de film in 1985. Marty McFly wordt uh, vertolkt door uh, Michael J. Fox. Als je hem tegenwoordig ziet, is het gewoon triest. Want de man heeft uh, een ziekte van Parkinson. Maar wat nou zo leuk is, hij komt dan binnen en heeft als zijn uh, gitaar bij zich. Een, echt een elektrische uh, gitaar. En je ziet daar een jukkel van een een of andere ja, van een te staan. Ja, dat heeft die uh, professor daar neergezet. En dan zie je op dat moment zie je hem echt met, uh, met zo'n ding van, waar hij uh, de snaren mee beroert. En hij wil uithalen en hij heeft hem natuurlijk vol op maximum staan. En dan zie je echt hem zo uh, naar achteren vliegen. Dus dat effect, denk ik, wat te teweeg gaat brengen in Morocco. Zoiets. Zoiets. Dus Zou, zou dat hier ook met, in combinatie met de buren werken? Dat, dat hier opbouwen en dan buurvrouw komt binnen zij spelen en een keer buurvrouw ligt bij de, tegen de andere kant van de muur? Dat zou kunnen, maar ik weet niet of het zeer verstandig en buurverantwoordelijk uh, is. Of uh, buurtechnisch, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Verantwoord is. Zo moet ik Eén keer zeggen. hard genoeg en ze, nee, en ze woont opeens drie huizen nee, verder. Nee, dat, dat doen we dus niet. Oh. Uh, dan heb ik nog eens een keer een beetje wat ongelukkige opmerking geplaatst op, uh, op de huis. Had ze uh, hadden gezegd: Van ja, Duitsland heeft Ramstein en wij hebben Ethereal. Waarop Elko zegt: Van ons vergelijken met Ramstein, dat vinden we nou niet zo uh, erg uh, fijn eerlijk gezegd. Nou, bij deze dus uit de doeken gedaan. Heb je wat tegen Ramstein? Nee, dat hebben we niet, want dat was het tweede nummer wat we draaiden achter Ethereal. Rein Raas. Uh, Ramstein is ook een van de favorieten van Paul Verhoeven. Was zo, een openbaring vorig jaar uh, bij zomergasten toen ik uh, dat zag. Toen sloeg ik ook een beetje stijl achterover. Wat? Uh... Die oude Verhoeven, die houdt gewoon van Ramstein. En uh, dat zou waarschijnlijk ook te maken hebben met de klassieke inslag, denk ik. Denk ik, want er zit iets waardoor je uh, triggert bij Ramstein. En uh, ze hebben toch behoorlijk wat dingen plat uh, weten te spelen. Afgelopen jaar hebben zij ook in het Gelderdoom gestaan, dacht ik. En daar hebben ze toch ook uh, behoorlijk huis gehouden. Dus, maar goed, dan een andere band die we nu klaar hebben staan. Ja, ja, we kennen allemaal de naam Daan van Putten, ja... Ja, zeker. Uh, hij had een eindexamenproject, dat heette Gangster. En toen uh, was het uh, eindexamenproject over. Toen gingen al die muzikanten in hun eigen weg en toen stond Daan alleen ervoor. Maar, nou ja, alleen. Hij uh, wist nog niet precies wat hij ging doen. Toen was er een, een andere band uit de IJmond, Rock City, zoals Daan van Putten het omschrijft op, uh, op YouTube. En die band die heet Pound. Uh, nou ja, het is een beetje uh, ook hardcore metal. Luister zelf maar. Hier is Fuck Madison in a Square Garden. Jezus, ja. ja. Het gaat uh, van dik hout zagen met planken in ieder geval. Dat, dat sowieso. Nou, ik, uh, ik, ik had gedacht dat we zo direct contact gaan draaien, maar dat doen we nog heel even niet. Ik heb uh, toch nog weer even wat anders uh, bedacht. Uh, want anders dan uh, wordt het echt een uh, grote uh, uh, gruntmassa. Uh, en dat lijkt me ook niet uh, helemaal uh, wat het is uh, geweest. Ja, we hebben nog bijvoorbeeld uh, Spartan hè, met uh, Sharon. En we nog, uh, nog, uh, nog ergens staan. Third machine, contact, hebben we nog uh, staan. Dus, nou, uh, bedunkt dat we dan nog uh, aardig uh, een eind uh, weg gaan komen. Nou, dat, dat doen we dus nu even uh, voorlopig even niet. We gaan uh, zo uh, even wat, uh, wat anders uh, doen. Nu, even een deel uit de ja, Hoop Radio. Uh, wel weliswaar uh, stevig, maar wat rustiger. Dus dat, dat sowieso. Maar we hebben weer even een paar achter elkaar gedraaid. Pound was uh, de eerste... Fuck Madison in a Square Garden. Uh, Bent uh, uit de Eimond, zoals gezegd. En uh, Daan van Putten is een van de mensen die er uh, sinds uh, kort bij is gekomen bij uh, Pound. Dus dat uh, is heel erg leuk uh, gegaan, want zijn eigen project. Dat, uh, dat project Gangster. Dat uh, was natuurlijk uh, min of meer een uh, verhaal. Uh, over zijn, uh, ja, min of meer zijn eindexamenopdrachten. Die hij vorig jaar heeft afgerond. Gebeurde in. Uh, Amsterdam, in Panama, daar, uh, daar uh, had hij zijn eindexamen, net als bijvoorbeeld uh, Jeroen Roloffse van Houses. Dat, uh, dat gebeurde dus allemaal daar. En uh, ja, dat was op zich natuurlijk uh, vrij stevig. Ja, ik heb gangster overigens wel bij me hoor. Wil je uh, weten hoe dat uh, klinkt? Ah, kan hoor, ik bedoel, het uh, is geen probleem. Ik bedoel, uh, ik, ik rijk even het uh, cd'tje gewoon aan. Hè? Hier is hij. Ja, ja, ja, maar ik heb hier, ik, ik heb hier nog turd machine ja, nee, laat maar staan. La, la, laat maar staan. Dat, dat, dat sowieso. We gaan, eerst, uh, we gaan eerst even gewoon wat anders doen. Uh, maar uh, het, het verhaal is dus dat, uh, dat ja, hij dus nu bij Pound is uh, opgedoken. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk wel even heel wat One pound anders. pound is how many grams? Ja, maar goed. De Pound-eimond moet ik eigenlijk hebben. Kijk hier. Dus, uh, dat, dat, dat zit zo dan aan de dijk. Hier, kijk. kijk, Dit, dit moet ik hebben. Dit is... Dit, dit uh, is uh, natuurlijk het uh, verhaal van uh, een band die, ja, min of meer uh, nu nog in opkomst moet zijn. Het is een, uh, ja, een, een, een hardcore band, zo moet, je het, uh, zo moet je het zien. Ik zit er wel even in mijn vriendenlijst bij, uh, bij de My MySpace, maar ik kom ze, <laughs> ze vooral nog even niet tegen. Wel Third Machine overigens, maar daar heb ik nog uh, daar heb ik nu niet zoveel aan. Palalalaka, Palalalalaka, inderdaad. Palalalalaka. Maar... En Nou ja, dan heb ik even voorlopig over Pound ja. even niks te melden. Dan gaan we gewoon verder met de, de andere. Bring on the Bloodshed. Dat is een band die uit uh, Bloembol, uh, ja, uit een uh, bloem, bloemenstreek uh, komt. Aalsmeer en omstreken. Daar komen ze vandaan. Rogier Vos. De vos uh, is uh, een van de mensen van Bring on the Bloodshed. Het uh, nummer dat heette Blood Dead Immunity. Wel heel erg leuk was uh, trouwens dat uh, ze hier ook uh, geweest uh, zijn. Bring on the Bloodshed. Uh, twee man sterk. Uh, waaronder dus uh, deze uh, Rogier... Ja, en dat heeft uh, dat, wat, dat, wat, wat, wat uh, voeten in de aarde gezet hoor, overigens. Dat, dat kan, kan ik je wel uh, erbij uh, zeggen. Maar goed, uh, zij waren uh, toch uh, ook in staat om, om, om het een en ander uh, te doen. Kijk nou, uh, zit, ja, het is helemaal niet. nou wordt je wel heel klein. Ja, uh. nou ja goed, ik, ik, heb er even, uh, ik heb er even gewoon niks aan. Ik, ik, ik zou gewoon graag uh, het een en ander willen vertellen, maar ik kom er niet op, bij. Kijk, ik kom gewoon schwop. niet, niet gewoon, uh, dat, uh, dat, op de plek waar ik moet zijn. Oh, ja. Nee, ja. Laat je muis even. Ja, kijk. zie je. Kijk, kijk ja, hapatee. Kijk, nou Kijk, nou kan ik wat meer. Zie je? Dat, dat ja. uh, en dan zie ik, uh, zie ik uh, staan... Wacht even. Staan ze ertussen? Staan ze ertussen? Want uh, je wordt er helemaal uh, niet lekker van... Oh, hier. Kijk, hier heb ik een bring on the bloodshed. Bring Kunnen we alleen maar aanklikken wat daar, uh, wat daar, uh, wat daar staat. Ja. <laughs> uh, wat dat betreft is dat MySpace... Is, uh, dat, uh, als je daar, dat is een bizar platenvakje van mij geworden. Van zowel hardcore. Als uh, singer-songwriters. Wat ertussen zit. Dus heel, heel, heel bizar is dat. Rogier uh, is uh, degene die, het, uh, die de vocals voor zijn regeling. David, uh, de gitaar. Toby. Ja, is ook een hele leuke gast. Die was hier uh, ook uh, in de studio. Maggie, de bas. En Thijs voor de drums. Kortom, het is een uh, gezellig uh, gezelschap. Vijf man sterk. En, uh, ja, nou. Blood Dead Immunity is een van de. ...de nummers die we hebben, gedra uh, hebben gedraaid. Ze zijn trouwens volgende week... ...dat is leuk... ...in uh, Heavy uit Haarlem... ...zullen ze, zijn ze te zien. Dus, nou, dat is misschien nog wel, uh, wel interessant... ...om eens even te gaan kijken... ...van, van wat dat nou in is. Uh, als je toch een avondje wil pogen... ...en uh, noem maar op... ...dan kan je met patronaat uh, terecht. Volgende week vrijdag dus. De uh, latest hardcore sensatie... ...van Northern Holland... ...zoals omschrijft het uh, op de uh, MySpace. Kortom... Het is de laatste hardcore sensatie uit Noord-Holland. Vijf uh, heren, zoals ze uh, hebben gezegd, hebben een, uh, een pad gebaand in uh, ja, de sporen van uh, de hardcore. Die hebben ze al een beetje verdiend. Vette riffs, zoals het omschreven wordt. En uh, ze hebben dat uh, ook met een, uh, ja, een precisiebombardement aan accurate toestanden, noem maar op. En laat het duidelijk zijn, hardcore en metal uh, zijn... Uh, ...zo ontzettend goed in elkaar overgelopen. Nou ja, het komt allemaal in uitdrukking in die muziek. Het staat in het Engels, Dan moet ik de plekken gaan vertalen, jongens. Daar heb ik allemaal geen zin in. En geen tijd in. Uh, dan gaan wij verder met, uh, uh, met een ander stukje muziek. Uh, muziek wat ik uh, klaar heb staan is... Uh, ja, nou ja, ik zei het al. Het is wat beschaafder uh, voor, uh, voor een hoop mensen thuis. Nou, dat zal voor een hoop mensen wel een verademing zijn. Maar goed, uh, hij is al eens een keer hier eerder geweest, hier uh, bij uh, Alternative FM. Dus Metallica en de Master of Puppets. Laat maar hoor. Master of Puppet, van uh, Metallica was dat, uh, bracht de tijd op 8 uh, over half 10 uh, inmiddels uh, bij Alternative FM. Um, nou ja, wat, uh, wat ik al zei, uh, uh, volgende week is er Heavy in Haarlem uh, ik ben al bezig om eventjes uh, te kijken hoe of wat dat nou inhoudt, uh, dat uh, Heavy in Haarlem, want ja, uh, der, kijk hier heb ik het. Er staan nogal wat uh, bands uit uh, de buurt die we, die we hier hebben gedraaid. Bring on the Bloodshed is er een van. Third Machine is uh, bijvoorbeeld ook een, uh, een band die uh, vaak ook bij Heavy in Haarlem uh, te zien is. Of ze er nu dit, dit jaar bij zijn, dat uh, weet ik niet. In ieder geval 21 Gun Salute is er zeker bij. Uh, Jelle de Lange hebben we hier ooit uh, als studiogast uh, gehad. En uh, zij zijn er sowieso dus bij, dus het is, een, uh, het is een echte, ja voor mensen die echt van hardcore houdt, is, is het zeker de moeite waard om eens eventjes uh, te gaan uh, kijken en te luisteren natuurlijk ook. Het is uh, harde muziek. Uh, over uh, Bringing a Bloodshed, ik zal eens even kijken of ze hier toevallig wel een Nederlandse beschrijving hebben, want uh, zo uh, Engels uit uh, de losse Polsen uh, mikken, dat, uh, dat lukt niet zomaar. Wel is er nog een kleine beschrijving over 21 Gun Salute bekend. Het is een uh, boze Amsterdamse hardcore band... die al een aantal jaren een hoop podia hebben vernietigd. Beukende riviertjes en krachtige zang... weten ze in elke zaal de mosjes uit de kast te lokken. Met invloeden van bands als Terror, Black Flag, Hate Breed... American Nightmare, Sick of It All... En Until the End. Zo valt de muziek van 21 Gun Salute het beste omschrijven. Uh, 21 Gun Salute zullen we weer heel wat mensen naar huis sturen met zure kelen en botbreker. Dus het is ook een harde show. Dus ja, uh, je moet ook niet uh, echt in de buurt van het podium staan als je niet van pogo houdt. Um, dat is één kant van het verhaal. Dan gaan we nog even naar uh, morgen kijken. Want morgen is de derde voorronde van de Rob Akdaalwoord. Kijk, nu uh, klinkt het even wat lekkerder... ...omdat je al die boel gewoon nu voor je snuffert hebt staan. Dus uh, ja, als je dat allemaal uh, van tevoren bedenkt... Dan wat gename. Gaat, uh, gaat het allemaal wat stuk sneller. Maar ja... Uh, de rocken de tweede voorronde hebben gehad. De winnaars waren daar de Red 17 met als runners-up de Breakfast Club. Uh, dat betekent dat die jongens nog een kans houden. Net als Jude in de, de eerste voorronde. I en de winnaars in die uh, eerste voorronde, dat was against all odds. Um, nou, uh, voor dit lijstje ziet het er als volgt uit. Our minor fall. whoop swing. Uh, we stole the zebra. Uh, Matthijs Koster. Pilot Paco en dan is er nog een winnaar van de Tiltrofee. En die winnaar van de Tiltrofee die uh, komt voort uit uh, de volgende bands. Cold Nevada, Stair of Displeasure of Base Noir. Dat zijn uh, de bands die uh, gaan spelen. Um, de dat, die voorronde vindt vanavond dus, of die finale van die tiltrofee, die vindt vanavond dus plaats. Uh, daarom zullen we pas morgen weten of uh, de leden van uh, een van die drie bands hun spullen kunnen laten staan. Want ja, waarom zou je het dan nog eens een keer moeten gaan verslepen? Als je, als je weet dat je er morgen toch nog een keer bent. Uh, Omdat twee, uh, ja, de tiltrofee ja, volgens mij in de tilt plaatsvindt. Oh Ja. Dat is een andere toko. Oh, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Moi, moi, wat ik... <laughs> nee, ik, wat, wat ik begrepen heb... is dat ze wel eens... Uh, dat dat ook een lijntje met de vriend die ze heeft te maken. Maar dat durf ik niet met enige zekerheid te zeggen. Uh, wel is zo dat uh, de derde voorronde van de Rob Akda wordt, dus uh, um, vrijdag de 7e, dus gaat beginnen. De kleine zaal van de Patronatenzaal gaat open om half acht en het programma begint om acht uur. Wil je naar binnen? Karten kosten vijf euro de stuks. En anders zijn ze te koop aan de kassa van de kleine zaal, of eigenlijk aan beide zalen. Bij het patronaat. De laatste voorronde van de akda is over vijf weken. Dus morgen over vijf weken, 11 februari. Wederom in de kleine zaal. En dan uh, wordt het dus duidelijk wie, uh, de, uh, wie, gezelschap, uh, ja, wie het gezelschap gaat complementeren naast Against All Odds en Red 17. En dan gewoon heel maart helemaal niks. En nee. dan in april is pas de finale. 8, 8 april uh, gaan we weer de, uh, kijken. Maar dan in de grote zaal, de Dommelszaal van patronaat. En dan zullen we weten wie de opvolgers worden van Ethereal, want dat zijn tenslotte nog de winnaars van de laatste Rob Akda woord ja, die jongens die hebben, die, hebben, die hebben lekker verdiend aan goede prijzen die ze wisten op te, stren, op te strijken. Ze hebben ook wat gedaan, dat, dat ja. op bevrijdingspop staan met metal. Ja, ja, ja dat zie dat, dat dat... je ook niet. Maar goed, uh, dat is een van de prijzen die je kan winnen als je bijvoorbeeld de finale wint van uh, Robak dan wordt. Nou, ik zei al, Contact hadden we al een beetje klaarstaan. En uh, ja, die jongens die zijn hier geweest, ook in de studio. Vier man sterk. Een van, uh, ja, die moet ik uh, zeker de vriend houden, want dat is een tandarts uh, van me. Die speelt op de gitaars, Fred Lond. Ja, uh, zeg het maar. Ik bedoel, uh, The Predator. Uh, ze willen totaal niet vergeleken worden met Ramstein. Zijn ze ook niet, hoor. Het is ook uh, heel wat anders. Het is corporate metal. Het is, het is even wat me ja, metaal, metaal, moet je het eigenlijk zien. Het is een beetje zakelijk. Het is uh, gewoon, uh, huppeté. het beestje moet een naam hebben. Maar nee, het is... Het is toch absoluut geen uh, Ramstein. En waarom? Dat heeft ook te maken met uh, de, de liedzang van Joram Bronwasser. De man die uh, toen de vocalen deed bij uh, Contact. En wat een leuk verhaal van Contact is... is dat ze in de melkweg in het voorprogramma hebben gestaan van Killing Joke. Ja, legendarische band uh, van Love Like Blood uit 1985... Die bent. En daar hebben deze mannen dus in het voorprogramma gestaan in Melkweg. Nou luister en oordeel zelf. Hier is Predator van contact. <laughs> Red cycle, balls on his head. Make me give him whatever he wants I can't believe I did not understand The boss will me whenever it wants Take a damn molecules and all on his killer lets me out with a pen Indifferent, innocent, do what he wants Delight like to kill, kill, it and depend Yeah, take this away from me Steal this away from me Oh, this was dat van Third Machine, uh, een van de initiatiefnemers van uh, de Heavy uit Halem is natuurlijk uh, John Ruiter, hij is uh, van deze band. En ja, jongens, we zijn al een uh, flinke tijd bezig. Vorige keer bij de laatste Heavy uit Haarlem, toen speelde zij dus ook Third Machine. En ik weet niet meer met welke bands ze precies toen waren. Wel weet ik uh, voor uh, in ieder geval volgende week. Daarom draaien we dit ook een beetje in aanloop van volgende week. Uh, volgende week is uh, Heavy uit Haarlem. De vierde editie heb ik me laten vertellen. En ik haalde het net al aan. De voedende mannen uit Amsterdam. Ze heette 21 Guns Salute. Ja, hadden we dan iets van ze? Ja, we hebben ze een tijdje terug. Dan praat ik over meer dan een jaar geleden hadden we, ze hier, hadden we Jelle hier in de studio zitten. Maar ja, sindsdien hebben we uh, niet zo gek veel van, uh, van het uh, werk van 21 Guns gedraaid. Maar dan gaan we nu even wat veranderingen brengen. Hier zijn ze. Ze zijn ook een beetje het zwarte schaap eigenlijk. En daar hebben ze het dan ook over. Hier. Dus, uh, nou is het, het is het dus niet geworden, Black Sheep. Het is My Peril, My Victim. Nou, toch maar. Nou prima jongens. Come the call of silence Never had to burn, burn the world. world Never had to strive to bleed Dat waren ze. Twenty One Gun Salute en Black Sheep. Toch, toch nog. Ik zat met, met mijn handen even... Als jij Black het... Sheep wil, dan regel ik Black Sheep. Dat ja, weet je toch? Ja, nou gaat hij uh, in de, ja, in de, dat, de volgende, dat, maar ja. dat, dat gaan we dus niet doen. Uh, deze bent dus te zien en te horen volgende week in het Patronaat. Nou, dat, uh, dat kan ik er dan uh, verder bij zeggen. Sluiten we af met, uh, zeg maar, dat eindexamenproject van Daan van Putten. En dat, nou, dat is een beetje stijlvol, want... Is, dat is nou echt een beetje een echte rockballot. Ja. Uh, Gangster heeft een ene rockballot. Daan zei ooit, dit was ooit mijn slechtste nummer die ik ooit gemaakt heb. Nou ja, zo slecht is het zeker niet. Hier is Slipping Away. Wat ons betreft, graag tot volgende week. Tot Dag. volgende week. Still too early for tomorrow Hanging on the break Makes my hope seem so hollow I wish I could